...met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat het brugongeluk in Gouda... ...waarbij begin dit jaar een automobilist om het leven kwam... ...niet verder onderzoeken. Volgens de Raad zijn bruggen en sluizen altijd een potentieel risico voor iedereen. En daarom geldt er ook een landelijke richtlijn. Een onderzoek zou daar op dit moment weinig aan toe kunnen voegen... ...denkt de Onderzoeksraad. Bij dat ongeluk in Gouda ging de brug open toen de vrouw al op het brugdek stond. Haar auto belandde daardoor in het water... Het politieonderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Verenigde Staten en Iran bereiden een ontmoeting voor in Pakistan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadevoel, zegt dat er indirecte contacten zijn geweest. De ontmoeting zou op korte termijn moeten plaatsvinden. Er is nog geen bevestiging uit de VS of Iran. President Trump zei eerder al dat er goede en productieve gesprekken met Iran zijn geweest. Iran ontkent dat weer. Trump kondigde gisteren aan dat de VS tot tenminste minste 6 april geen aanvallen op Iraanse energievoorzieningen zal uitvoeren. Een supermarkt in Den Haag is opnieuw betrapt op verkoop van illegale sigaretten. De douane nam ruim 100.000 sigaretten in beslag. Die waren verstopt op geheime plekken in de winkel en ook in auto's. De supermarkt was al eens eerder betrapt met illegale rookwaar en werd toen extra in de gaten gehouden. In het zeegebied tussen Mexico en Cuba worden twee schepen met hulpgoederen vermist. Aan boord zijn negen mensen uit verschillende landen. Ze zouden dinsdag of woensdag in Havana aankomen. De Mexicaanse marine is nu een zoekactie begonnen. En Nederland gaat het EK Hockey van 2029 organiseren. Zowel het mannen- als het vrouwentoernooi wordt gespeeld in het Wagenerstadion in Amstelveen. De locatie wordt voor die tijd nog wel gerenoveerd. Het EK Hockey van de aankomende zomer is ook in Nederland. En dat wordt samen met België georganiseerd.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 Dit is ZFM, met nu even geen rust aan de kust... Is er toch maar één plek waar de Passion 2026 vandaan kan komen? De badplaats die dit jaar 200 jaar bestaat, Zandvoort. Hoe mooi kan het zijn? Voor dit Bijbelverhaal is alles in Zandvoort binnen handbereik. En dan met het passende thema. Tegen de wind in. Want al waait de wind hier nog zo sterk. Al zijn de golven nog zo hoog, wij Zandvoorters houden stand. Letterlijk, maar ook figuurlijk kunnen wij tegen barre omstandigheden. tegenslagen zijn er niet om bij de pakken neer te zitten. Nee, die dienen getackeld te worden met positiviteit. Er is gewoon geen betere plek dan Zandvoort... als de meest geschikte locatie voor het Leidensverhaal. Zie het voor je. Droomcamera's zweven als meeuwen door de lucht... zwenken moeiteloos van de ene mooie locatie naar de andere en geven een schitterend overzicht van ons unieke Scharredorp. Het gaat beginnen. Op de tribunes van het circuit staan alle Zandvoortse koren opgesteld... Op de begeleiding van de band van burgervader David Molenburg... de brand-new oldtimers en de New Wave muziekschoolleerlingen... zingen zij het welbekende lied van oudsantwoorder Toon Hermans. Dit is een plek om lief te hebben. Een plek en een dorp om lief te hebben. Een plek aan de zee om lief te hebben. Oh, het is hier zo mooi. En dan, dan begint het verhaal vertelt door ons eigen even geen rust aan de kust beb -sferes. Geroemd om haar mooie stem, niet voor niets lector in de Agatha-kerk. Zij vertelt dat het verlichte kruis vanaf het raadhuis... naar het circuit gedragen zal worden. En omdat het nogal een zwaar kruis is... zal een tiental potige dorpsgenoten deze taak op zich nemen. Gaston Starreveld zal met het kruis meelopen... om onderweg mensen te bevragen naar hun ervaring met tegenslag. Hij komt hier uit de buurt en weet met zijn postcode-kennis... natuurlijk als geen ander de weg naar het circuit te vinden. De camera volgt de start van deze wandeling... en draait dan langzaam richting het station... waar Jezus, gespeeld door Yves Berensen. met zijn, zijn discipelen, net met de trein... en dus vertraging zijn aangekomen. We zien een John Kraaikamp, een Patrick Berg... een Hans Botman, een Ellen Clark, een Ben Sonneveld. We zien Dolly Tempierik als de beeldschone Maria Magdalena. En dan Judas, ja hoor, dat kan niet anders... dan een lid van de Formule 1-haters uit Bloemendaal zijn. Uh, uh, Licht vermoeid en verward beginnen ze aan hun lange, zware tocht. Waar moeten we heen? Vragen ze aan elkaar. Rustig, jongens, rustig maar, zegt Jezus. Ik, ik weet de weg. We moeten richting de toren. Dat is ons baken. Onderweg regelen we onderdak voor de nacht, zegt Jezus. Oh, dan kun je shaken, zegt Judas. Het loopt tegen Pasen, dus alles zit hier met je vol. Judas, de noodwaarde dwarsligger, laat hier al aardig merken... dat hij niet van pan is het gezellig te maken. Nou, eerst dan maar een eetplek vinden. We zullen de maaltijd aan het strand gebruiken, zegt Jezus. Volg mij, richting de toren. En ze beginnen aan hun wandeling. Discipel Patrick berghoudt de boel voortdurend op... omdat hij alles scherf wat hij tegenkomt als de prikken krijgt. Doorlopen nou, zegt Jezus, anders komen we nooit bij die toren. Toren, toren, hoezo toren? Ze lopen en lopen. Begrijp er niets van, zegt Jezus, als ze helemaal achteraan een parkeerplaats de zuid staan. Waar is die verdomde watertoren nou? Ondertussen loopt de processie met het kruis ook niet bepaald op rolletjes. Het nemen van de kippentrap blijkt met dat kolossale ding een onmogelijke opgave. Omlopen, jongens, zegt Gaston de Pascojekanjer. En dus loopt het gezelschap via het pakveldstraat en de passage richting Boulevard Banaar. Enkele sjouwers zwikken al door hun benen naar de mislukte klim en het gewicht van het kruis. Dus het koor zingt... We zullen doorgaan. De camera zwengt nu weer naar Jezus en zijn volgelingen. Ze hebben inmiddels het strand bereikt... al waar lange tafels staan. Als ware het de generale repetitie... voor de jubileum-editie van de traditionele vismaaltijd. Erwin Hilbers heeft alles uit de kast gehaald. Serveert heerlijke verse vis. Er staan mandjes met brood en flessen wijn op tafel. De sponsoren kroon van Vessem en Gal en Gal hebben duidelijk hun best gedaan. <laughs> het lijkt zo op het oog een gezellige happening. Maar Jezus twijfelt en vraagt zijn aanwezigen: kan ik jullie vertrouwen? Hij, hij pakt een stuk brood en zegt, kijk, dit is mijn lichaam. En, en hij pakt een glas wijn en hij zegt, dit... Dit, dit is mijn bloed. En je ziet Judas denken, inderdaad, ik kan jouw bloed wel drinken. <lacht> maar Jezus begint nattigheid te voelen en dat is niet het vochtige zand aan zijn voeten. Dus na het eten zegt Jezus, ik moet alleen verder gaan. Ik laat jullie nu hier. Hij staat op. Judas geeft hem nog een vluchtige kus... Jezus verlaat de groep en loopt weg over het strand... tegen de wind in richting Bloemendaal. En het koor zingt... Door de wind, door, door de, de regen... regen. De was, was door de... alles heen. En plotseling komt er met een ongelooflijke snelheid... een reddingsboot aangevaren. Een reddingsboot? Een reddingsboot? Wat, wat, wat, wat is het? te redden, denkt Jezus? Maar voor hij ook maar iets kan zeggen... wordt hij in zijn kraag gevat, op de boulevard... aan de politie overgedragen... en in een klassieke politie Porsche geduwd. Achter het stuur herkennen we... Agent Jan Lammers. En het koord zingt... <lacht> Lach niet als je die wagen ziet staan. Je kan er het best maar om treuren. <lacht> nu, nu blijft de camera bij het circuit. En hier zien we voor het eerst de moeder van Jezus, Maria. Een glansrol van onze eigen Hilly Jansen. Want wie anders kan deze kunstzinnige, moederlijke verbindster uit Antwoord... deze rol beter vertolken. Zij heeft zelfs het glazen kruis voor deze auditie mogen ontwerpen. Dit overigens tot groot verdriet van IJzerhandel wordt die graag de spijkers voor een echte houten kruis geleverd had. Maria ziet hoe haar zoon binnengebracht wordt... en moet verschijnen voor rechter Pontius Pilatus. En wie is bij uitstek het meest geschikt om de rol van Pontius te spelen... in dit decor, het ja. circuit, waar het enkel om snelheid gaat? Juist, snelle, de rapper. Oh, hij moet het oordeel vellen over Jezus. Is hij schuldig of niet? En het koor zingt... Doet hij het of doet hij het niet? Doet hij het of doet hij... En ze proberen het publiek mee te krijgen... door ze niet te laten roepen, maar ja, te vergeefs. De mensen roepen, kruisig hem! Kruisig hem! Pontius snelle wikt en weegt. En alvorens hij zijn handen in onschuld wast... rept hij... Yeah, yo. De massa beslist. Ik ga erin mee. Zij vinden je schuldig, dus is het oké. Okay. Zij vinden je schuldig, dus neem hem maar mee. Doet hij het of doet hij het niet? Hij doet het. Pontius snelle verklaart Jezus schuldig, verraden en verslagen draait Jezus zich om naar zijn moeder Maria en kijkend in haar betraande ogen zingt hij: Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. <totstuken> Als ik terugkom... Tijd, tijd, welke tijd? Jezus krijgt niet eens meer de tijd om zijn lied af te maken. Hardhandig wordt hij door Jan Lammers in de Porsche geduwd... en het zou Jan niet zijn als hij niet even vol gas... een paar demonstratierondjes over het circuit leidt. Ja, hij is er nou toch. En zo krijgt het publiek echt waar voor ze geld. En Hilly, of beter gezegd Maria, compleet ontredderd... legt haar hand op haar eigen ontworpen glazen kruis en zingt het lied van haar beroemde tante, Rika Jansen. Nee. Zand voor het huilt, waar het eens heeft gelachen... Het koor neemt het over en zingt op de dramatische klanken van het orkest. Zandvoort huilt. Waard. En de wind wordt sterker. De wind wordt sterker. Het begint te donderen. Het begint te bliksen. En inderdaad, inderdaad, zandvoort huilt. De hemel stort haar tranen uit. Het gaat regenen alsof het in geen tijden heeft gedaan. De bliksemschicht verlicht de duisternis. Oh, jongens, wat een symboliek. En dat alles terwijl de eindmuziek klinkt. De Zandvoorters gaan huiswaarts, Vier en trots dat hun dorp dit spaktakel... zo onvergetelijk over het voetlicht heeft gebracht. Dwingelo. Dwingelo. Nick Zandvoort. Wat een gemiste kans, joh. En je hoort het. Het draaiboek ligt al klaar. Nou, kom op. Wie zich gaat zich er hard voor maken... de Passion 2027 in Zandvoort plaats te laten vinden? Wie? Yes. Ja. Want het zou toch geweldig zijn? Dan hebben we bij het 201-jarig bestaan van de Badplaats Zandvoort... een fantastisch evenement waar heel Nederland van kan meegenieten. Gaat het lukken? Ah, ik ben benieuwd. Have your own dream Never let anyone stop you from reaching your goals You are wonderful Ik moet even bijkomen. Ik heb gewoon spierpijn van het lachen. <lacht> <Nee>. <lacht> ik, ik, ik, ik, ik je vertelt even... het ook echt dat het alsof je een verslag zit te geven van wat er gebeurd is. Je nou ziet ja, het, het zo het, voor het, je. Het, het was alleen maar uh, lachwekkend omdat we die mensen kennen. Ja, maar het zou best kunnen, ja, mensen. Ja, eigenlijk kan het gewoon. Het kan gewoon. We moeten makkelijk. moeten hier makkelijk kunnen. Ja, ja. kom op. Ja, ja. ook. Van, nou, ze moeten dat zaterdag even draaien. Zaterdagochtend. Weet je dit? Uh... Ja, de, deze kolom. Nou, deze zeker. Want deze nee, nee, maar om, juist alleen om, om uh, die pesten hier naartoe te krijgen. Deze moet wel eventjes uh, doorgenomen worden. We gaan het vasthouden. We hebben in Zandvoort natuurlijk de geweldige zandstroom... Ja. voor mensen met haperend brein... die daar elke dag die daar leuke dagbesteding hebben naartoe gaan... en heerlijk bezig gehouden. En uh, sinds een paar maanden heeft de initiatiefneemster Sonja Koper... een nieuw project opgezet onder de naam de Babbelwagen On Tour. Nou kennen we de Babbelwagen natuurlijk uit ja. de geschiedenis van ons dorp. En die gaat weer on tour... Uh, Hans van Pelt heeft er een erg leuke tekening over gemaakt, want het is een babbelwagen met een paard ervoor, dus niks, dure energiekosten. Maar de babbelwagen was in de zandstroom en daar heeft de gepensioneerde, zo noemen ze dat officieel, maar ik zie dat nog gewoon niet, uh, duinwachter, boswachter Gerard, een lezing gegeven over de prachtige natuur in de duinen. Uh, hij had opgezette vogels bij zich. Uh, hij had uh, andere dieren bij zich. En daar kwamen de, de verhalen van alle mensen van de Zandstroom. Alle herinneringen naar boven. Uh, over de bonte nachtegaal. Het ging over de kikkers en de konijnen. Kortom, het schijnt een ontzettend leuke middag te zijn geweest. Opgeluisterd met foto's van Gerards vrouw, Cecile. En um, nou ja, ik heb daarvan begrepen dat de balbewagen gewoon weer een tour gaat. Vorige maand is het begonnen bij het paviljoen Huis in de Duinen. Nu waren ze dus in de Zandstroom. Huis in de Duinen was de gastspreker Ed Franse, En die wist als oud-eigenaar van de Hordika-gelegenheid heel veel te vertellen over, uh, over uh, de geschiedenis. Maar en de derde babbelwagen, die is geprobeerd bij de oppepperslocatie Juttershart van het Kennemerhart. Nou, dat uh, wordt weer een hele spannende. Dus hou dat in de gaten als je wil weten van geschiedenis, maar ook van de natuur eromheen. Hou het in de gaten, want we word je helemaal bijgepraat. Zelf heb ik veel respect voor de natuur. Ik uh, heb uh, ook nog geholpen bij het overhelpen, oversteken van de padden. Vorige keer nog enthousiast over gesproken. Een tijdje geleden mochten we niet meer met de auto... Uh, met, sorry, met de honden in het kostverloren park. Want dat is natuurlijk een privébezit van al die mensen die daar eigenaar zijn van een bunker. En dat heel erg leuk hebben gemaakt. En tot mijn verbijstering las ik in ons Zandvoortskrantje... dat een van die eigenaren zich daar gewoon een enorme tuin heeft aangelegd. Ja. Ja. Bossen heeft gekapt. Uh, onderaardse bedradingen voor een verwarmterras. en Hoewel de medebewoners geschokt waren en dat melden... is er toch erg weinig aangebeurd. De handhaving heeft eigenlijk niks gedaan. En ook nu het allemaal bekend is... want hij heeft een groot deel van het 2000 Natura-gebied... gewoon gekapt en zich eigen gemaakt. Um, waarmee hij natuurlijk illegaal bezig is geweest... is het nog steeds vraag of de handhaving al heeft opgetreden... Dat stemt mij zorgelijk. Onze natuur is heel wat waard. Dat leren we onze kinderen. We wilden zelfs als paddenvereniging... ook voorlichting gaan geven aan kinderen... Uh, over wat dat eigenlijk is. Padden in je tuin die dan naar een gebied gaan... waar ze gaan paren en eitjes afzetten in het water... en weer teruglopen. Uh, we willen het allemaal zo goed doen... en onze natuur zo koesteren. En dan gebeurt er zo dicht in onze buurt... iemand die suggereert in een natuurgebied te willen, kamperen, te wonen... ze vakantiehuis te hebben. Gewoon maar eventjes voor eigen gewin... een enorme sloop aan te richten. Lieve mensen, wees alert... en laten we vooral het woord respect... hoog in ons vaandel gaan zetten. Respect voor elkaar, respect voor de natuur... en spreek elkaar respectvol aan... als je ziet dat het niet lukt allemaal. Ja, en uh, zoals iedereen eigenlijk in zijn achterhoofd wil weten... we doen dat allemaal. Samen. Uh, Treintje Oosterhuis uh, heeft daar een prachtig nummer over. In this together. in aansluiting van het bericht dat we net kregen, dat mensen toch ongeoorloofd aan de natuur gaan zitten. En dit nummer gaat dan, dat werd gebruikt in de Efteling, bij de Panda-droom. En dat ging natuurlijk ook over de afschuwelijke destructie van de regenwouden en de jungles en dat alle dieren daar de dupe van zijn. En het gaat maar door en het gaat maar door. En dat we daar met z'n allen eens een eind aan moeten maken. En iemand die net uit de jungle terug is. <lacht> we noemen hem voortaan ook maar Tarzan. <lacht> even kijken of de knop werkt. Wacht even hoor, want ik krijg hem niet. Uh... Kan je me horen? Nee, ik hoor niks. Dan moet ik even deze nemen. Kijken of die werkt. Ja, Jan ben je daar? Ja, zeker. Ja, dat... heb, je, heb je gehoord wat ik zei? Ja, zeker. Ik, Was... hoor, ik hoor iets over de jungle. Ja, daar kom je net uit, hè? Ja, heerlijk. Ja, zeker. Ja, dat is de, de, de echte jungle, hè? Ja jij, ja, jij bent in de echte jungle geweest en ook echt ja. als een, uh, een soort uh, ontdekkingsreiziger, hè? Nou, daar kan je het wel mee vergelijken natuurlijk. Was het al ontdekt voor mij, gelukkig? Dat scheelt. Oh, dus maar, je kon het uh... pad. Was al een pad gebaand voor je? <laughs> ja, ja dat, dat scheelt wel een hoop, maar het was wel uh, een behoorlijk, uh, behoorlijk avontuur. Het was het uh, Zuid-Amerikaanse Guyana. Ja. En uh, dat is uh, niet echt een toeristisch land. Dat is nog niet ontdekt, zullen we maar zeggen, door de toeristen. Ja. En dat betekent dat je dus eigenlijk. Uh, uh, nou ja, uh, uh, redelijk alleen bent in een heel groot land. Ja. En. Uh, daar, daar heb ik de jungle mogen bezoeken en ook de savanne, want naast een prachtige, benauwde, warme jungle hebben ze daar ook een, een, een mooie, droge savanne En dat is echt prachtig, het verschil tussen, tussen het groen en dan het, het wijze savannen ja, met al ja, die dieren. Ja, ja, dat is geweldig. Ik kan ik ja. niet aanraden om die kant op te gaan. Ja, maar dan wordt het toch weer toeristisch. Ja, ja, ja, dat is een beetje... Ja, nou ja, kan je de... schelen. Jij bent al geweest. Hè? Ja, precies, ja, Ja, daarom. Dus uh, ga lekker. Uh, beleef wat ik ook beleefd. <laughs> want ben je toch ook een hè? met die mooie reizen van je? Nou, absoluut. Ja. absoluut. Ja, ja. Mag, mag niet klagen, wat dat betekent. Ik heb maar twee, goed. Weken, twee weken mogen survivalen. Zo, Zo is het. En we zijn blij dat je het overleefd hebt. Want anders was het interview niet doorgegaan. Maar um... we, hangen, we hangen meteen aan je lippen... Uh, Jan, Hilco, we hangen aan je lippen. Hallo, ik ben Beb. En, uh, dat wij aan jouw lippen hangen, dat, dat zijn wij gewend. Want jij bent... Uh, je was aanvankelijk uh, speler bij de toneelvereniging, uh, Wim Hildering. Maar dat ben je nu, heb je de voorzittersfunctie overgenomen van Wendy... die dat ja, zeer lang ja. heeft gedaan en... Uh, nou, welkom in ons programma en welkom dat je ons te woord wilt staan. Want uh, voor ons is Wim Hildering natuurlijk een hele belangrijke vereniging in ons dorp. Nou, dat hoor ik graag. Ja, absoluut. Ik heb eventjes teruggekeken naar de geschiedenis en ik las dat het in 1947 reeds is ontstaan uit een fusie van De Schakel en ons toneel. En dat, dat die klopt, naam uh, Wim Hildering, nou, dat weet jij natuurlijk veel beter dan ik, is, ja, uh, is gekozen. De, opringen, de voorzitter van destijds, ja, he, die helaas precies, plots ja. overleed. Over ja. twee jaar is Jan Wim Hildering uh, toneelvereniging dan ook 80 jaar. Ja, ik voel me gelijk oud als je dat zegt. Ja, maar jij bent... Er pas. <laughs> hoe, lang ben jij, hoe lang ben jij nu bij de vereniging? Nou, als ik even snel terugreken... dan ben ik toch zeker een jaartje of tien lid van de vereniging. Ja... En ik ben daarbij gekomen via mijn, mijn neefje eigenlijk, uh -huh. Kevin, die speelde bij de vereniging. En ik wou altijd meespelen. Ik dacht, oh ja, dat lijkt me geweldig om te doen. Maar ja, ik had helaas een berg aan hobby's. <laughs> en toen de tijd was Ed Fransen ook, ook regisseur en die sprak ik dan af. en Toen zei ik, ja, ik wil komen spelen. En dan zei Ed terecht, uh, oké, okay, heb je tijd? Ja, en dat was toch wel een dingetje, want ik had er eigenlijk geen tijd voor. Dus dat betekende dat ik keuzes moest maken. Toen dacht ik, nou, ik blijf volleyballen. Ik deed al jaren volleybal. Dus ja. ik had Blijf ik doen. En op een gegeven moment dacht ik: ja, ja, ik wil eigenlijk wel echt heel graag toneel spelen. Dus toen heb ik uh, volleybal helaas uh, af moeten zeggen. En toen ben ik lid van de vereniging geworden. Want Jan Helco, daaruit hoor ik dat je er wel even wat tijd voor vrij moet maken. Wil je bij een toneelvereniging actief zijn? Hoe, ja, hoe, oh. hoe ziet dat eruit? Nou, je moet, uh, moet je bedenken als spelend lid, dan, ga je, uh, dan word je gevraagd of je mee wilt doen aan het stuk. Je hoeft, je hoeft namelijk niet altijd mee te doen. We spelen twee keer uh, per jaar spelen een uh, voorstelling ja. en je mag kiezen, speel ik wel of niet mee. Wie maar brengt je... dat stuk in? Uh... En dat, uh, dat er wordt een, een een we hebben een leescommissie, die leest een uh, leest een berg uh, met met stukken door. Denk aan een stuk of tien, uh, tien stukken. En dan vervolgens Vol. gaan ze samen met de uh, regisseurs of regisseur ja. gaan ze bepalen welke stukken uiteindelijk gedaan worden. En, dat en dan ook wordt op... gevraagd, wie wil daaraan meewerken? Uh, nou, eigenlijk andersom. We kijken eerst naar hoeveel mensen er mee willen doen. Ja. En op basis daarvan worden de stukken uitgekozen. Ja. Dus ja, je, je moet wel een beetje, je wordt ook verrast natuurlijk, hè? Je, ja. je geeft aan ik speel mee en dan uiteindelijk krijg je te horen, oké, okay, het wordt dit stuk en dan krijg je te horen wat de rollen zijn. Nou, Dan doen we een keer een, een, een, gaan we een keer doorlezen met, met z'n allen en dan krijgt iedereen een stukje van oké, okay, lees jij dit stukje en dan doen we dat. En op basis daarvan gaat de, de regisseur of regisseur, ze, maakt een keuze van wie welke rol gaat krijgen. En nou moet ik zeggen, ik heb, een, uh, ik heb een hele fijne situatie. Ik ben namelijk een uh, redelijk jonge man en daar is een groot tekort aan. Dus dat betekent dat als ik zeg ik speel mee, dan heb ik eigenlijk wel Altijd een, wel een rol. dat ik een rol heb. Ja. Ik vind het zo ontzettend knap om die teksten allemaal uit je hoofd te leren... en dan een avond op zo'n toneel te staan en dan dat maar gewoon allemaal te gaan zeggen... Zit, vroeger zat er nog een souffleur voor. of souffleuze? Ja. Hebben jullie die ook nog? Ja, die hebben wij, die hebben wij zeker. Ja, want het, het zijn soms lappen met tekst. Het nou. is echt een, een klus om te leren. Ja. En ja, je kan ook wel eens een momentje hebben dat je het even niet meer weet. Nee, maar is het de bedoeling dat je dat met elkaar oplost? Hè? Dat is regel 1. Uh, probeer elkaar te helpen. Ja, ja, ja. weet je de tekst van de ander ook wel. Dus dan zeg je van, geef je een stille hint. Of, nou, op die manier, of, ja. Als dat niet lukt, nou, dan kijk je de souffleurs aan. En wat je natuurlijk ook kan doen, is daarmee spelen en zeggen van uh, tijdens je stuk dat je in je rol zegt. Nou, ik dacht toch dat ik eigenlijk uh, een stukje tekst moest zeggen. Nou, en dan weet de souffleurs, oh, dan moet ik jou even een handje helpen. <laughs> ik Zo spreek hier wel met uit. een hele geroutineerde speler. En nu ook voorzitter. Dat Zeker, is een, uh, ja. Wat betekent dat qua takenpakket voor jou? Nou, ik heb eigenlijk stiekem een tussenstapje gemaakt. Ik, uh, ik was al een tijdje secretaris van de, van de vereniging. Uh -huh. Dus ik heb uh, heel vaak met Wendy samengewerkt. Ja. En op een gegeven moment zei Wendy van... nou, het is, to is toch wel weer een keer mooi geweest. Ze heeft er al een hele lange tijd gedaan. En Wendy had zoiets van... nou, ik wil eigenlijk gewoon lekker kunnen spelen. Ja. En even niks... Uh, dus, dus zodoende kwam uh, de positie vrij. Toen hebben we daar nog even gekeken... of nog andere mensen uh, misschien de functie ambiëren. Nou, dat ging door verschillende omstandigheden... Omstandigheden lukte dat niet. En toen heb ik gezegd: Nou, weet je wat, zal ik de, de functie uh, overnemen? En zodoende ben ik uh, daarin gerold. Spannend, ja. spannend. Als je dan ja. bij zo'n. Um, uit hoeveel leden bestaat de Vereniging? Laat ik dat eerst eens even vragen. Nou als we kijken naar spelende leden en mensen die helpen denk aan uh, aan decor achrim aan ja. uh, souffleuse. nou daar hebben we rond de 55 leden hebben wij. Zo. Ons ja ja. Enorm. 55. Even uit mijn hoofd, hoor. Ja, ja ik, ik, dat is even uit mijn hoofd snel of het kunnen er ook 40 zijn, maar in ieder geval nou, ja, veel. dan nog 40 ja. is ook enorm. <laughs> Je moet ja. even de souffleuse vragen of het nou 55 of 40 is, heel Hilton. Ja, is, ja, ja, is, de focus ligt nu op het stuk en niet op de, op de vereniging. Hey, en um, als, je dat, als je aan zo'n stuk meedoet, dan vergt dat natuurlijk een enorme repetitie. Hoe ziet dat, jullie zijn weer terug in de, in de kroch, dat is hartstikke leuk ja. voor jullie. Ja. Um, en daar repeteren jullie ook, hoe vaak is dat? Nou, wij repeteren twee keer per week. Zo. Uh, op de maandag en de donderdag. Dat en ja. dat, wij beginnen meestal zo'n drie maanden van tevoren aan het uh, met het repeteren van het stuk. Ja. En dan, dan en beginnen we natuurlijk met eerst het eerste hele stuk door te lezen. Dan gaan we het gaan we het opzetten. Dan lopen we allemaal met boekjes in onze handen. En dan is het op welke pagina zijn we? Of, ja, ja, ja, ja, ja. Waar zitten we? Spannend. En um, uiteindelijk is het de bedoeling dat je, nou laten we zeggen, na een maandje dat toch wel de bedoeling is, dat je in ieder geval het boekje niet meer nodig hebt. Ja. Um, en dat je de basis kent en af en toe mag je nog even spieken. En de laatste maand, ja, dat is toch wel de bedoeling dat het boekje uh, er niet meer is. Mm -hmm. En dat we dan ook het stuk, uh, nou, laten we zeggen, 90% kennen. En dan, er zit altijd een bij je, dus ja. we hebben altijd uh, een steuntje in de rug. En dan de laatste weken, dan gaan we hopelijk een complete doorloop doen. Dus dan doen we het stuk van begin tot eind. Maar ja, pas de laatste week is het stuk helemaal zoals we het zouden moeten willen spelen. En dan kunnen we het op het, uh, op het podium gaan repeteren. En dan kom je erachter of het werkt of niet. Spannend, dus spannend, spannend. En ja, als ik, ik hoor, kijk hoor. naar de volgende voorstelling die eraan zit te komen... dan hebben jullie het boekje nu dus niet meer nodig... Dat zou wel, dat zou zo <laughs> moeten zijn. Zou He, laten we <laughs> dat... <laughs> zeg, want uh, dat jullie gaan 10 en 11 april het stuk Hotel Helman op het podium zetten. Ja. Wat ja. houdt dat stuk in? Nou, het gaat eigenlijk over een hotel uh, wat uh, gerund wordt door een, een wat oudere dame en uh, een, uh, haar, haar, haar dochter. En haar dochter is getrouwd met een man. En die man heeft zoiets van, ja, ik wil dit hotel eigenlijk wel, uh, wel hebben. Oh. Dus, zijn, uh, ja, ja, dus hij is getrouwd met, met de dochter van haar. Niet, niet heel uit liefde, laat het zo zeggen. Maar ook uh, om, omdat hij de kans heeft om dat hotel misschien te bemachtigen. Ja, ja. Um, en misschien klinkt het verhaal wel een beetje bekend in de, oor, in de oren. Want het is een ode aan uh, de Bekende televisieserie Fawlty Towers. Leuk, leuk, leuk. Ja, dus je zult misschien de figuren ook wel herkennen, um, uh, en het is ook wel dezelfde humor. <laughs> um, en er zit hier nog wel een kleine kwinkslag in, want het heeft niet alleen uh, humor, maar er zit ook nog een beetje een hoe dan het aspect in. Uh, er, er komt namelijk um, nog iets in voor wat we op moeten lossen. Oh, uh, je Oh het Oh wordt jee. Dat wordt afgezien van hilarisch, wat we toch wel van uh, Hildering, <laughs> Hildering uh, gewoon zijn, wordt het dit keer ook nog uh, heel spannend. Nou, dat is wel wat we doen. Maar laten we zeggen dat het vooral heel hilarisch gaat worden. Ja. En veel chaos. Chaos met hoofdletters. <laughs> en, de, en wat heerlijk voor jullie dat jullie dat uh, gaan brengen. Heb jij, ja, Je bent, zoals je al zei, die jongeman die begnadigd is met uh, uh, meesterrollen. Speel jij die avond ja. ook mee? Ik mag wederom meespelen. Ja, ik, uh, ik mag een van de hoofdrollen vertolken. Uh, van, van uh, nou, laten we zeggen, Bessel die, de, de lange man uh, die, ja. uh, die de boel ah. allemaal probeert uh, te manipuleren. Nou, die mag ik spelen en het is een heerlijke rol. En wat vooral <laughs> leuk is bij dit stuk dat het niet zozeer draait om de teksten. Maar, uh, de teksten zijn uiteraard belangrijk, maar het is nu vooral uh, wie moet waar staan en wanneer. En het bekende kluchten, deurtje open, deurtje ja, dicht. Ja, heerlijk, ja. Ja. ja heerlijk. Ja, en dat, dat luistert nou, hè? He. Ja, is, ja, ja mag de Je mag je niet te vergissen, te te want te niet te dan, is de, dan is alles weg. Ja. <laughs> exact. Ja, ja. ja als, het, als de timing niet goed is, dan, ja. dan valt er niks meer, niks meer te lachen. Ja. Dus we, de, de, daar zijn we nu echt enorm op aan het, aan het repeteren. Ja, het, het ja, schijnt een mooi. van de moeilijkste uh, kluchtvormen te zijn, hè? Met, uh, met deuren en dergelijke, ja. Ja, absoluut, absoluut. Want ja. het, moet, het, moet, uh, het moet vloeiend verlopen. Hè? Precies. Als het, uh, als, het, als het hakkelt en het hakt... En, het dan, ja, dan, dan is, ja, dan dan is het weg. effect weg, ja. ja, ja. ja. ja. Hey, we, we, Wanneer kunnen wij het verwachten? Ja. Dat is toch een vraag die nu heel, heel hoog bij mij zit. Wanneer gaan ja, jullie dit stuk opvoeren? Wij gaan dit 10 en 11 april spelen, in, inderdaad in de krocht. Vrijdagavond um, 10... Ja, ja, vrijdagavond de 10e. En dan zaterdagmiddag. En de zaterdagavond. De vrijdagavond is al bijna uitverkocht. binnen no time. Dus ja. ik denk dat het stuk uh, erg in trek is. En voor de zaterdagmiddag en zaterdagavond zijn er zeker nog kaarten beschikbaar. En, en wat kosten even... de kaarten? De kaarten kosten slechts 10 euro. Yes. Uh, en uh, voor de donateurs is het uiteraard uh, gratis. Dus, uh, en donateurschap is uh, 12,50 euro per jaar. Nou, dus, dus ik zou zeggen... als je voor het eerst komt kijken... nou, doe gelijk ook even donateur worden. Even Mouwen, en de hè? De moeite en het, het Ja, want dan ben je wel goed... Ja, want jullie spelen twee keer per jaar, hè? Ja, twee keer spelen uh, Dus, dus, dus voor... dat houdt dan in dat je eigenlijk... voor 6 euro uh, per voorstelling kan komen kijken... Als je donateur ja. bent. Het is nog bijna, het is bijna gratis. Nou, ja. vind ik ook. We hebben net een ja, plaatje toch? gedraaid, alles wordt duurder. Maar Hildering blijft toch wel... Uh <laughs> die blijft We proberen vertelden. voor iedereen, uh, voor, voor iedereen te benaderbaar te zijn, laat het zo zeggen. Nou, nou ja, dat is gek. een mooie gedachte. Laten de mensen ja, die naar luisteren ja. inderdaad uh, zich aansluiten bij de donateurs. Want uh, Wim Hildering is een heel belangrijke vereniging in ons dorp. En brengt ontzettend nou. veel plezier, ontzettend veel lach. En dat hebben we nodig. Nou, ik dat heb weer gewoon zin. kaartjes gekocht. Heerlijk. Ah, ja, en ik wil vooral ook nog even beleefstand voor het benoemen. Degene die uh, de theater ja. uh, ja. uh, nog Nou, dat, dat, dat, dat werkt zo fijn samen. Dat, uh, die wil ik nog even extra benoemen. Want uh, die zorgt er ook voor dat wij het stuk uh, uh, zo neer kunnen zetten. En dat we weer van alles gebruik kunnen maken. Hartstikke mooi. Fantastisch. Jan Hilko, ik, ik hoor een hele goede voorzitter... en ik weet een hele goede acteur. Dus wat kan ik meer wensen dan heel veel succes... Te komen nou, de komende nog, nog meer uh, jongere acteurs, denk ik. Nou, zeker. ja. Mannelijke Jelco. jongere acteurs. Jelco. Jongens, als, als jullie het leuk vinden... om, om samen met een groep uh, hilarische toneelstukken te brengen... hier in Zandvoort... Ja. Um, Zoek ja. contact met, uh, met Hildering. Of kom gewoon dat weekend even kijken bij een voorstelling. Ja. En spreek een van de mensen aan. Of, eh. Ja. Want uh, ja, jullie zitten te springen hè, om jonge mannen die uh, meespelen, jonge acteurs. Absoluut, absoluut. Ja, kijk vooral even op onze website, toneelhildering.nl. Kijk, ja. op, via Theater de Krog kom je er ook. Yeah. Ja. En, en ja. inderdaad, kom lekker naar de voorstelling, spreek ons aan. En uh, we vertellen je met alle liefde wat het inhoudt en uh, wat je kunt betekenen. Hartstikke fantastisch. Goed. Ja. Jan Hilco, heel erg bedankt voor deze, deze uiteenzetting, dit interview. Ga ervan genieten, en uh, we gaan elkaar zien uh, met de voorstelling. Stelling. Nou, gezellig. Tot dan. En we zien de rest van de mensen ook. Alle luisteraars, kom langs. Ja, zo Dankjewel. is dat. Hartstikke leuk. Je moet het niet missen. Um, Jan Hilko, we gaan het afsluiten. Ik ga weer een muziekje draaien. En ik heb gemerkt dat uh, tijdens het gesprek... dat ik alleen maar heb zitten glimlachen. Um, en ik heb het nummer wat gaat komen ook daarop gebaseerd... Het is niet helemaal de tekst van het liedje... maar de tekst van het, uh, uh, van het liedje wel. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Daar waarnam ik glas en zo voorkom ik... dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen...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 niet van mijn gezicht Dat zou je vervelen Al ben ik van de kaart Jij bent met tranen niet waard Jij krijgt die lach Niet van mijn gezicht Maar ik drank van benen Soms word ik gek van verdriet Maar met tranen die gun ik jou niet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 Van binnen. Soms word ik gek van verdriet Maar maar tranen die gun ik jou niet. Ja, la ja, la, ja, ja, la, ja, la, ja, la ja, la ja, la, ja, ja, la la la, ja, ja, ja, la ja, maar ik kan de die microfoon is voor Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Er is natuurlijk van alles te doen in onze directe omgeving. De tijd gaat snel, het is woensdag al 1 april. En 8 april, ja, dat, hier klopt mijn drummers hart... komt in de Phil in Harlem wat wij vroeger de Philharmonie hoorden, noemden... komt César Zuiderwijk, de grote drummer van Golden Earring. En die komt woensdag 8 april om 8 uur met onmiskenbare drumhumor een programma maken voor jong en oud. Vergeet dan ook niet je stokken mee te nemen, is het advies... want je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Na afloop van het concert geeft Cesar Zuiderwijk... een signeersessie in de Grote Foyer... 50 jaar golden earring. En ik weet van Cesar Zuidewijk dat het een, met een chic wordt autodidact is. Het is geen man die naar het conservatorium is gegaan. Hij kon aanvankelijk ook helemaal geen noten lezen. Hij heeft dat zich allemaal aangeleerd. En zie, welk een talent. Golden earring had wereldhits. En is uiteindelijk op moeten houden... vanwege ziekte van hun grote collega. Die ook helaas is overleden. Maar... Cesar was al een tijdje ook solo bezig om de mensen te laten weten... dit is drummen. Van zijn allereerste drumstel van Agurk blikken tot de meest recente showdrumstel met de nodige elektronica en gadget. Het staat allemaal op het podium van de VIL. Woensdag 8 april, dus dat is niet aanstaande woensdag... maar die week daarop, s'avonds om 8 uur. En klik eventjes de VIL aan, dan kun je nog kaarten... Ga je daarheen met je stokjes, met je drumsticks? Uh? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik repeteer meestal oh. <laughs> woensdags. <laughs> Oké. Okay. Dus ik ga met mijn stokjes naar een heel andere plek. Ik repeteer in het Verhalenhuis in Haarlem. Is daar nou ook nog wat te ja, doen? Ja, het he? Verhalenhuis is ook een, een West End Big Band. Aanstaande aan. zondag. Ja, ik, ik hoop voor de Zandvoort dat ze er dus kunnen komen. Ja, Zandvoort uit moet toch Dus ja. het is uh, een sprankelende klanken van de West End Big Band. Dat is op de middag om drie uur. Het is jazzy. Het is van alles door elkaar, hoor. Ik, ik vind het trouwens heerlijk dat jullie altijd. Zo'n Big, Big Band? Band. Ja, Zo ja, ja, ja, ja, dat ja, is ja. Ik weet nog, en dan, dan ga ik even in de oude doos duiken. Maar ik weet, vroeger had je je jazz behind the Dunes. Heette dat ja, zo? Ja, ja. En had je bij het Harlekijntje. Just Behind the Dykes. Bij dat de Dykes. Nou, nou, ja, zijn ook. duinen. Ik weet niet. Maar geval nee. jazz door het hele dorp. Behind door. the Beach ja. eten het. Oh, bij de, behind the Beach. En had ja. je bij het Harlekijntje. Kennen jullie dat nog? Ja, ja, ja, ja. Daar zat dan altijd zo'n zo big band. Ja, ja. ja. Ach, geweldig. Ik vind het heerlijk. Misschien. Ja, je hebt ook bij uh, uh, um, die, die kerstmarkt in uh, Bekenstein. Daar uh, zit ook ja. zo'n hele grote big band. Oh, het is zo machtig. In een hele grote tent. Allemaal met iedereen van die lange tafels. En dan genieten gewoon. Ja, leuk. Ja, zeker. Nou ja, ja je kan dus zondag ook, er ook genieten. Ja. Van, ze spelen van Quincy Jones. Tot en met weet ik het allemaal. Ballets. Ja. Ja. Klassieke jazzstandards. Leuk hoor. Zondag 29 maart om 3 uur in het verhalenhuis. En het zal wel weer te reserveren zijn. Verhalenhuishaarlem.nl. Uh, Als je er naartoe Spannend. Wil. Ja. Nou, leuk, dan ja. weet ik dat ook. En ja. er is ook nog... En dat is al vanavond. Is ook in het wat is dat een, uh, een goed gevuld programma daar altijd? En dat verhaal ah, dat is normaal. Ja. En het is zo'n zo leuk theater. En, ja. en, en, en de kleine zaal is, is zo intiem. En die grote zaal die is zo mooi. Ja, ja. ik was ja. er vorig wow. jaar. Ja. En daar Verklijk. heb ik een of andere Bep-sferes gezien. Die de drummer was ook bij een groot orkest, geloof ik. Dus jullie dat was, speelden de Pelle. De, de Passion. Een andere ja. Passion heette dat. Ja, want het Verhalenhuis leunt tegen die Manuelkerk aan. Ja. Dat is eigenlijk een zijvleugeltje. En um, daar in, in, in de kerkzaal, zoals tegenwoordig in vele kerkzalen... Ja. gebeuren ook allerlei creatieve dingen. Die ja, avond mooi, was he? daar de Passion. Ja, en het was ja. ook een hele leuke vormgeving. Want jullie speelden het als was het een... Uh, een, een talkshow. Ja, met een ja. hele grote talkshowtafel. Ja. Die diende eigenlijk ook een beetje als podium. Ja, ja, ja. En met de mensen er allemaal omheen... die deelgenoot ja, werden ja. van die talkshow. Ja, ja, ja. En, ja, ik vond het echt heel erg leuk. En er is dus vanavond ook weer wat te doen. Dat is een muzikaal en humoristisch verrassend... en actueel programma. Een kleinkunstprogramma. En het heet Psst, stiekem in de lift... Ja, en ze zingen, vier vrouwen, ja, ik, ja, vier he? vrouwen geloof <laughs> Ja, vier vrouwen. Ze zingen liedjes met een knipoog en een glimlach. Het is een swingende mix van bekende en onbekende liedjes. En eigenlijk ook wel wat eigen liedjes. Maar het gaat van Cole Porter, Joost Klein, Dr. Anders P. En daar is die weer, Toon Hermans. <laughs> hmm. Vroeger was alles toch beter of niet? Welke dingen kunnen we nou juist goed gebruiken? En welke dingen kunnen we definitief bij grof vuil in het nieuwste liedjesprogramma onderzoek stiekem in de liefde deze vraag aan de hand van Aubergine's, Jet D.P.T., een brief van Napoleon, Joost Klein en Hutspot. Nou ja, <lacht> je wordt wel nieuwsgierig op deze manier. Muzikaal en humoristisch, verrassend en actueel. Ga vanavond naar het Verhalenhuis in Haarlem om acht uur. Hartstikke mooi. Heel mooi. Ik zat eigenlijk iets te zoeken, ja. omdat... Uh... Uh, we hadden het over die, uh, die, die, die uh, afbraak van, van de flats. En ja. de, uh, de, er moet in Noord best wel veel gebeuren. Maar nou zat ik even te denken... want ze hebben van het huurdersplatform een oproep gedaan... om 7 april te komen naar een bijeenkomst... Uh, en dan uh, Trace Mok die, uh, gaat daar uh, een inleiding aan geven. Zij is uh, voorzitter van het Platform. Ja. En uh, Jan-Jaap de Kloeten, de wethouder, die is daar dan bij. Uh, die gaat ook het een en ander vertellen. En je hebt dan ook de gelegenheid om uh, vragen te stellen. Maar je moet je wel inschrijven. Dus ik dacht, daar ga ik even naar zoeken. Maar ik kan het zo gauw niet vinden. Stond het in het krantje? Er wordt ze ook het, aandacht aan, aan besteed uh, in Goedemorgen Zandvoort. Dat uh, wou dus ik morgen... net zeggen. Oh, ja. wordt daar aandacht aan besteed. Ja, morgen komt Theres Mok bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Dus ja. die zal er ongetwijfeld over vertellen. Want um, ze is boos. Heel boos dat uh, bijvoorbeeld ook die mensen die in... Een, een hele slecht onderhouden uh, flat wonen... toch steeds weer huurverhoging krijgen. Ja. Dus daar willen ze echt mee aan de slag... dat dat eens een keertje ophoudt. En misschien zelfs teruggebracht, weet je veel. Maar uh, morgen in morgen Zandvoort... gaat zij daar alles over vertellen. Mooi dus, zo. Okay. Dus dat... Nou, dat is, dat is slecht nieuws. Ja, de Sandvoort doet natuurlijk ook wel zijn best. Zo komt de landelijke compostdag er weer aan. Oh ja. Nou ja. Die is landelijk, dus Sandvoort doet mee. En dat is als dank voor het scheiden van afval. Kunnen inwoners. En dat is zaterdag, 28 maart. Ja, jongens, hou het in de gaten. Want dan moet je natuurlijk met je auto. En kijk dus waar je kunt rijden. Want dan kun je gratis compost ophalen bij. Uh, de, de Kamerling-Onderstaat, nummer ja. 20, bij de remise. Ja. Dat is dan zolang de voorraad strekt. Want door het uh, scheiden van groente, tuin- en uh, fruitafval. En etensresten is daar compost en biogas van gemaakt. Mm -hmm. Dus uh, ja, de compost kun je dan gratis ophalen. Je krijgt twee zakken per persoon, zolang de voorraad strekt. En dan kun je lekker je tuintje bemesten. Ja, maar het is wat jij zegt inderdaad niet zo heel nee, handig gepland, gepland. Absoluut nee. niet handig gepland. Niet. Uh, had je beter even kunnen wachten een weekje totdat... Uh... Maar... Ja. Hou het even in de gaten. Het is ja. vanaf half tien. Zochtes. En de drukte in het dorp begint fractietje later. Okay. Nou ja, dus kijk, eventjes, kijk het even aan. Zorg dat je er vroeg bij ja. bent. Zorg ja. dat je erbij bent. We hebben nog tijd voor één heel klein het berichtje. Het hebben we dat? Hebben we nog een berichtje? Of willen jullie nog wat kwijt? Han, wil jij nog wat kwijt? Want ik ben Han is eigenlijk wel toch... een beetje door mijn berichtjes heen. Qua cultuur. Ja, ja qua smijt. cultuur. Ja, ja, ja, ik, ja. Zal ik nou, de ijsboel gaat dicht, hè? Dat is ook al iedereen roept. Ja. Oh Luciano, ja. gaat Luciano gaat, de gaat weg. Maar, komt er, maar weer we een hebben, er komt een nieuwe en we hebben natuurlijk ook uh, Chive di Dat is heerlijk ijs. Wat veel ijs er van hè? Ja. ja. We hebben ja. Natuurlijk, uh, het losse kraampje op het Badhuisplein. Ja, uh, dat is ook een hele lekker Ja, ik vraag af ja, wie... uh, ja, Oh, die man. noem jij nu, ja. ja. En we hebben natuurlijk in de zeestraat ook nog Sanremo. Dus ja, schoolstraat. Kijk, hoe heette die nu? In, in de schoolstraat is dat? Nee ja. nee nee oh. in, de, in, de, in de kerkstraat zit er ook een, jongens in de kerkstraat. Ja, dat, dat, is, uh, dat is dat is Luciano dat. die gaat weg. Nee nee nee, nee, mei, nee. Wat, uh, Luciano zit in de schoolstraat, in de schoolstraat. Ja? Ja. en ja. in de kerkstraat zit ik dacht dat hij Sanremo heette. Oh dat, dat is ja. die, die vroeger daar zat ja, ja, dan, Sanremo dan, en dan, ja. En dan lopen we door en dan komen we op badhuisplein Plein. en daar hebben we nog dat kraampje. Maar misschien gaan een van die twee nu wel op de plek van Luciano. Nou, okay. dat weet ik niet, want C.V. Diamo uh, heeft natuurlijk toegezegd gekregen... om ja. uh, zijn intrek te mogen nemen onder het appartementencomplex... wat daar nieuw gaat komen. Leuk, hè? Ja. Ja. Dus ja, ik, best... ik denk dat uh, zij uh, liever de voorkeur geven om op het Battersplein te blijven. Het is toch wel een verlies, want uh, ik, ik zag bij Luciano afgelopen zondag... Ja. een enorme rij staan. Ja. De mensen ja. staan er werkelijk met z'n twaalf ja. op een rijtje voordat ze een keer bidden kunnen. Ja. Dus het is wel een hele... Maar goed, ze gaan naar Overveen, waar weet ik niet. Nee. Uh, dus... En ja, waar heb ik het al? Ik hou helemaal niet van ijs. Ach, nee. en jij kent al die ja. adressen ja. en al die salons. Nee. Ik hou maar helemaal dat helemaal maakt niet van uit. <laughs> gaat de... Jij gaat gewoon in de rij bij Tummers. Ja, want oh, die heb je nu ook. Ja, die is er ja. ook. Ja, die is er ja. ook. Als ja, je ja. liever, liever een gebakje hebt dan ijs. ja. ja. Um, uh... Ja. Ga jij ah, daar? Of, en en, en ah, als goed. je liever een tosti of een lekker broodje of een kommetje soep wilt, dan ga je uh, schuin naar de overkant. Ja, ah, jongens. Maar. Ja, we zullen je Dames luisteraars, u kunt ons sponsoren als je denkt van, noem mij. Ja. En dat willen wij wel oh, oh, doen. Oh, oh, oh, oh. ja. Wij we zijn heel erg goed Ja, Dat kunnen wij doen hoor, dat vinden wij geen probleem. En vooral lekkere dingen, meiden. Vooral... Wij kunnen voor een klein onderzoekje langskomen. Ja! Gegarandeerd dat wij u dan noemen? benader ons, uh, kijk eventjes op uh, Even Geen Rust aan de Kust op Facebook. Ja, ja, ja. ja wij zijn nou, heel... Van honger hoeven we niet om te komen in die dorp. <laughs> maar nee, uh, er is nou, ja, het wordt een hartstikke leuk weekend. Koop een ijsje, ja. ga langs de weg en moedig de mensen ook aan. Hè? Ja. Ah, Want uh, ja, dat ja. is heel belangrijk. Dat als vinden je dan... ze heel leuk. Hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. zeker ze omdat je een bij. uurtje langer kan slapen, ben je lekker uitgerust. Nee, dan, uh, een uurtje Dames, dames en heren, mensen, andere aan de ja. andere kant uitkijken. Voor de serieuze dingen moet u bij mij zijn. En om, met Hanny kun je lachen. Ja, ja, ja. ja, ja nee, ik ja, ja, weet ja. het. Het is spring. We gaan vooruit. En wel van zaterdag op zondag. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, wij uh, gaan er een punt aan breien. Want uh, het is weer voorbij. Twee uurtjes zijn weer voorbij gevlogen. En we hopen zo dat jullie ervan genoten hebben... En uh, dat jullie het naar je zin hebben gehad bij ons programma. En uh, zo ja, kom gewoon over twee weken weer terug. Want dan zijn we er weer tussen 10 en 12 over twee weken. En dan gaan we weer uh, allerlei leuke dingen bedenken. Um Hele fijne We paas, allemaal. Ja, ja. dat. Dat. dat, dat, is, dat heel heel fijn paasfeest. Het. Deutsche met Paschen. Ja. Ja, die had ik eigenlijk moeten draaien, nou, natuurlijk. Die is werkelijk die is. is, weer, die is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en van paaskuiketjes. Ook ja. Paaskuiketjes. Ja, op je tepeltjes of zo. Ja, op je tepeltjes. Oh ja. Ga niet vooral kijken, mensen. Allemaal te vinden op YouTube, natuurlijk, hè. Um, nou, ik wens jullie uh, buiten de Pasen om ook een heel fijn weekend. En wij horen en zien elkaar uh, spoedig weer. En bedankt voor het luisteren. Dag, dag. Dag, dag. Dag, allemaal.